Levy van Eck met het NOS-journaal. Oud-president van Pakistan, Musharraf, is overleden. Hij kwam via een staatsgreep in 1999 aan de macht en was tot 2008 president. Na de aanslagen in de VS op 11 september 2001... werd hij een bondgenoot van het Westen in de strijd tegen terreur. Toch bleef er ook wantrouwen omdat Pakistan terroristische groeperingen te veel ruimte zou geven... In Pakistan werd hij in 2019 veroordeeld tot de doodstraf omdat hij in 2007 op illegale manier zijn presidentschap zou hebben willen verlengen. Een maand later werd hij vrijgesproken. Musharraf, die de laatste jaren in Dubai woonde, kwam te lange tijd met gezondheidsproblemen. Hij was 79 jaar. Het Openbaar Ministerie krijgt steeds vaker te maken met bestuurders van deelscooters die te veel alcohol op hebben. Volgens het OM hebben zij geen idee dat dit tot hoge straffen kan leiden. Bestuurders kunnen hun rijbewijs kwijtraken, maar ze riskeren ook een gevangenisstraf. Exacte cijfers zijn er niet, maar officieren van justitie zien naar eigen zeggen... steeds vaker bestuurders van deelscooters op zitting die te veel drank op hadden. Het totaal aantal mensen dat vorig jaar beboet werd voor rijden onder invloed... was hoger dan het jaar ervoor. China noemt het neerhalen van de ballon die de afgelopen dagen boven Amerika vloog... een overduidelijke overreactie... Het land heeft bezwaar aangetekend tegen de militaire actie van de VS. Het Amerikaanse leger schoot de ballon gisteravond uit de lucht... toen die boven de oceaan zweefde. Volgens de Amerikanen is het een spionageballon... maar China zegt dat het gaat om een uitkoers geraakte weerballon. In Chili zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Ook is een groot aantal huizen verloren gegaan. Bijna 1500 mensen zijn dakloos. Het blussen van de branden verloopt moeizaam. Het is zomer in Chili en het hele land heeft te maken met een hittegolf. Het weer. Vanochtend wordt het op steeds meer plaatsen droog... en vanmiddag schijnt ook geregeld de zon. Het wordt een graad of 8. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Uren en uren lang zit ik gebogen Over mijn roodhouten schrijfkabinet Uren lang sta ik met brandende ogen naar een vergeeld jonge damesportret. Rondom heen ligt de wereld in rust. Maanlicht vermengt zich met geur van jasmeen. Zo was de nacht dat voor het eerst ik haar kuste. Nimmer zal ik zo gelukkig meer zijn. Zij was gekleed in rips, piqué, in rips, piki, in rips, piqué In een japan van rips.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 Zij ging gekleed in ribs, piqué, in ribs, piqué, in ribs, in één japon van ribs, piqué, van brons, groen, ribs, piqué. Toen zonk ik weg in het de draaikolk der zinnen, werd onze reine verknochtheid besmet, want ik ging LZ te heftig beminnen, tijdens die nacht van het eerste boeklet.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 Weet je nog wel oudje? En de volgende formatie zijn de Gezona's. Dat was de naam van een Zandu uit de omgeving van Amsterdam. Bestaan uit Ria Bronkhorst Verwijn en uh, Tilly Bibbe Konen. Ze leerden elkaar kennen als collega's bij, de, bij het modebedrijf Gerson.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 En werd het duo beëindigd. U hoort ze nu de gezonaars met En jij bent jij. Ik hou van jou om honderdduizend redenen. Ik hou van jou omdat. Wel, jij bent jij. Ik hou van jou omdat je steeds begrijpt, schat. Al wat ik voel, zelfs als ik het niet zeg.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 is bijna niet met woorden uit te leggen Ik hou van jou omdat, dat jij bent jij Ik hou van jou omdat jouw sterke handen Mij steeds beschermen voor een tegenslag Ze leiden mij naar vreemde stranden.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 Jouw liefde staart de zon en voor mij. Ik hou van jou om honderdduizend redenen. Ik hou van jou omdat dat jij Als hij op mamie boos is, dan zegt hij bijvoorbeeld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 Maand meisje, mooi ontwaren, later jaren. Dat je aan die zalige tijd slechts is heeft mocht bewaren. Voel je toch steeds even spijt? En al het moois dat is geweest, zweeft dan weer voor je geest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 Maar eenmaal geven Maar het is alleen Zo snel voorbij Dat dan het leven Maar eenmaal geven Want iedere lente Heeft maar eenmaal maand mee Het was Gus Cardi met Daar komt maar eenmaal. Nee, dat komt maar eenmaal. En daarvoor Godet en Shirley met Maar ondanks dat. En dat was weer een opname uit 1958. En de volgende artiest kon ik erg weinig overvinden. Hans de Heijer, geboren in Scheveningen in 1943. Hij was lid van het jongenskoor de Scheveningse Maatjes. En in 1954 had Hansje van Heijder een hitje met Hansjes Droomschip. Luistert u maar.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 Ik dadelijk, maar laat. Want het is een plezier uit leven van de allerhoogste graad. oh. oh.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 Ik vind het eerste klas. De klas. Zeg maar, nu moet je eens horen, Pisa heeft een scheeve toren, hoe dat komt, dat wist ik graag. Daar. Daarom stel ik nu die vraag, waarom staat het zo scheef? Dat torentje van Pisa vroeg het aan die dag na, stelde toen die vraag aan na, waarom staat het zo scheef?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 Maar sinds ik daar die toren zag, vraag ik aan iedereen Waarom staat het zo scheef, dat torentje van Pisa? Vroeg het pa, die dag na, maar stelde toen die vraag aan ma Waarom staat het zo scheef, dat torentje van Pisa? Na dacht na, maar wel vroeg zij het papa.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 Dat torentje van Pisa. Ik had graag, het liefst vandaag nog antwoord op die vraag. Broek het jam, broek het pit, broek het wist, broek het kwijt, maar niemand die, die heeft. U hoort de muziek van. Uh...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 En wuich op en wuich af en wuich op en wuich af. Een, een, een, een goede morgen naar hier, een goede morgen naar daar. En wuich op en wuich af en wuich op en wuich af. Een, een, een goede avond naar hier, een goede avond naar daar. Zal ik de eetlust meer met Af, in want als je verleefd bent, van je door het kans al lang. En hoedje op en hoedje af en hoedje op en hoedje af. Tot ziens mijn en mijn En tot dan word je de En hoedje je op en hoedje af, op en hoit je op en hoedje af en hoedje op en hoedje je en op en hoedje je Goeiedag, mijn waarde heertjes, ik wat denk je van het weertje? Zit ernaar uit of oh, het regenen gaat, maar als het regent kan me niets schelen. Iets zal mij toch nooit vervelen, ik heb altijd de zon in mijn hart hoedje op, en hoed je en een hoedje op, en hoed je hap, een, een, een goeiemorgen naar hier, een goeiemorgen naar daar, en hoedje op, en hoedje je en een hoedje op, en hoed je een goeie avond naar hier, een goede avond naar loop ik de eerste, dak je maar met mijn goede en dat je beleefd bent, van je door het ganse land. En hoedje je op, en hoedje je af, en hoedje je op, en goed je af, tot ziens iets meer bruin. En tot de volgende keer Doordat je de hele dag maar met je hoed in je hand Want als je beleefd hebt, kom je door het ganze land En hoed je op, en hoed je af, en hoed je op, en hoed je af Tot ziens mijn en en tot de volgende keer En hoed je op, en hoed je af, en hoed je op, en hoed je af, en hoed je op, en hoed je af En tot de volgende keer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 Je leerde kennen, was je een aardig ding, met wie ik zondagsmiddags heel netjes wandelen ging. 50, Jerry B met achter de achter je rode gordijntje. En dan voor het 1957. Johnny Bron met alleen. En de volgende artiesten zijn Johnny and Jones, Amsterdamse.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 da de, laden, de, laden, de, laden, de, de lichter is de bloedzacht Flip de fluit er da de lichter is de reuze zware snijter Doe licht de lichter laden en Komt de politie flit die fluit en de bias komt steeds dichter da de je lichter Lu, what <muchas> must I do? Think, don't forget your love, mo. Flit, flat, flat, flat. But your broodie read it Ta da da da. Ri di di da da doo da da. Ri di di da da doo da da. Da ba ba da ba da ba da da Voorgallag een rat geboren, walloen naar raad niet horen. En de politierichtter zei: Loe, je wordt steeds slechter. Als je je leven niet beter kan, kwijt je een mooie gestreep pak je En de boeien sloten dichter om loe, je lichter. Loedala de lichter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 Mama try to dive on me. La la dadadadadadadada, da Zandvoort, Zandvoort via de lokale la la en onder het la van la la la la la la la la la la la de la la la la la la la la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 Zo dikwijls een cent gegeven. Zo'n doodgewone koperen cent beheerst zo vaak het. Een eetje geen asperges in een zieke tent, maar thuis een biertje met een vraatje. Als dat zo is, wordt geen saaier. Voor een zee geboren ben, dan word je nooit een echter. Geluk op de aarde is niet eerlijk verdeeld. De een krijgt met niks doen Alles in de ander die zoekt Zijn leven lang voort in ziet Zei een biertje met een vraag. Als dat zoiets, is, wordt dan geen zagraan. maar denk, ach, mijn leven heeft zo moe te zijn. want Maar dat is niet niks Ze kan niet koken, niet bakken Alleen piraten paffen Ach ik weet niet wat dat met die stadsen is Nooit is de rommel aan de kant Het is steeds een vuile troep Mijn ben ik altijd kwijt Waardoor ik vragen moet Waar is m'n noet? Waar is m'n jas?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 En dag terug kunnen redden mijn spullen dan geleden. Waar is mijn noot? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met tabak en mijn nakte tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn krant? Waarom is zo'n zuske nooit eens aan de kant? Want elke keer mis ik mijn spullen, omdat de rij al bij de buurvrouw van te kletsen En waar is mijn noot? Waar is mijn jas? Waar is mijn een pijp met tabak en mijn een nakte tas? Waar is mijn champ? Waar is mijn krant? Waarom is zo'n zuske? Nooit is aan de kant. Nu sta ik hier in huis als de, de rommel zien. Zouden zeggen, man, gestaat in een rubine. En mevrouw is weer eens weg. Waar zit dat mens wel nou weer? Het hele huis ruikt zwaar naar de benzine. Even mensen, ja met mij, oh ben de geier, waar bent u bij ben. de buurvrouw, dat doe je anders toch ook nooit, maar wat anders, waar is mijn oot, waar is mijn jas, waar is mijn tijm met een bak en mijn tas? waar is mijn sjaal? waar is mijn kraat? Waarom is zo'n zuskut, nood is aan de kaart? Want elke keer mis ik me spullen. Omdat de geil te hebben de buurvrouw staat te praten. Waar is mijn een Waar is mijn jas? Waar is mijn pak met een pak en mijn een tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraat? Waarom is zo'n zuskut, nood is aan de kaart?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 We het klopt heel eilen zak. Jack. Is van een meisje. Ja ben hier kapitein Ja ben hier kapitein In Zweden of Japan Egypte, Wastrakan We hebben overal vrouwtjes Daar kun je van op aan Dat is de liefde Ter matrozen Zijn de schepen buiten gaat Is ons harp geen ankerplaats. Aan alle kusten bloeien rozen En matrozen zijn met rozen goede maat Op ieder reisje een ander in iedere staat een andere schaal, dat is de liete der matrozen. Waar de meisjes zijn is pijn voor de matrozen en de kapitein. In doos oost in de west, voor ons is het overal best. Als wij gaan passagieren, ja meneer kapitein, ja meneer kapitein. De meisjes blank of zwart, ontstelen wij het hart, het is overal het vuil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 De meisjes zijn is pijn voor de matrozen, de kapitein.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 Tijdens zondag en tot ziens. Maar open. Wij zijn het op het in de klaar open, open. Zijn, open, open. zijn wij we zijn er klaar op, we er soms op, we zijn er klaar op, we zijn er Het je ding, zo Dan z'n vijf me